4 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Het RIVM gaat ervan uit dat roetdeeltjes van de brand in Moerdijk tientallen kilometers noordelijker zijn terechtgekomen. Tot aan Gouda kan roet zijn neergeslagen. De samenstelling van het roet wordt nog onderzocht, maar voorlopig adviseert het RIVM mensen om contact te vermijden. De reacties, bijvoorbeeld in Dordrecht, zijn lacuniek, zegt verslaggever Mark van Dam. In Dordrecht en met name in het zuiden van de stad maken de mensen zich daar niet zo heel erg druk over. De omstandigheden zijn er ook niet echt naar. Het regent pijpenstelen en dat betekent dat je op de straat ook nergens zo goed ziet liggen. Er is wel gewaarschuwd dat mensen moeten oppassen met kleine kinderen die buiten spelen... maar het weer is er ook niet naar om buiten te zijn. Ook het eten van groenten uit eigen tuin wordt afgeraden. Alle metingen tot nu toe hebben geen schadelijke effecten op de gezondheid uitgewezen... Nog altijd woeden er verschillende kleine branden op het terrein van Chemiepak in Moerdijk. Het nablussen gaat volgens de brandweer nog zeker de hele dag duren. De bestrijding van illegaal vuurwerk is volgens justitie een succes. Het afgelopen jaar is veel minder illegaal vuurwerk onderschept dan het jaar ervoor. In Nederland is tot vandaag bijna 90.000 kilo in beslag genomen. Het jaar daarvoor was dat nog bijna drie keer zoveel. Volgens justitie is de import van illegaal vuurwerk flink bestreden. Een paar grote handelaren zijn opgepakt en berecht. Daardoor zou er veel minder gevaarlijk vuurwerk Nederlands zijn binnengekomen. Een grote ziekenhuisapotheek in Noord-Brabant staat onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het is de ZANOP. Die apotheker is voor ziekenhuizen en zorginstellingen in Den Bosch en omgeving. Een van de redenen voor het verscherpte toezicht... is dat de steriele bereiding van infuuszakken... voor onder meer chemotherapie, niet meer kon worden gegarandeerd. Die infuuszakken worden nu elders gemaakt. De zaanop werkt in verouderde gebouwen... maar er zijn ook organisatorische problemen, zegt de inspectie. De problemen spelen al een paar maanden. Volgens de ziekenhuisapotheek worden patiënten in Den Bosch... en omgeving niet getroffen... en krijgen ze hun medicijnen op tijd en volgens de kwaliteitsnormen. Voetbalcoach Bert van Marwijk krijgt dit jaar de Machiavelli-prijs. Een jaarlijkse prijs voor mensen of instanties die opmerkelijk presteren op het gebied van publieke communicatie. De jury vindt dat Van Marwijk in een jaar met grote verdeeldheid erin is geslaagd eenheid te creëren. Juryvoorzitter Marja Wagenaar over Van Marwijk's communicatiekwaliteiten. Zijn kwaliteiten blijken met name uit het feit dat hij is blijven communiceren... zowel met zijn spelers als via de media, met alle mensen thuis in Nederland die het WK volgden. En hij deed dat op een manier waar het duidelijk werd dat de sport altijd boven de wedstrijd ging. De Machiavelli-prijs wordt 26 januari aan Van Marwijk uitgereikt. Het weer vanuit het zuidwesten trekt een regengebied over het land. Pas aan het einde van de avond wordt het vanuit het westen weer droog. Vannacht in het noorden iets onder 0, in het zuiden blijft het boven 0. Morgen opnieuw regen bij 3 tot 7 graden. ANW-verkeersinformatie. Er staat in totaal 60 kilometer aan file, met name rond de vier grote steden en op de A50 bij Arnhem. Wat opvalt zijn de twee wat langere files. Die staan op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, tussen Roedervarensveen en Zoeterwoude Rijndijk 7 kilometer. En bij Rotterdam op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO. Ger Jochems. Villa VPRO met Klinkende Munt, ons economiepanel. We hebben twee nieuwe leden, daar zijn we heel erg blij mee. Maar er zit ook een oud-gediende, want uh, drie, met drie nieuwe is het wat lastig praten, dachten we. Wim Dik, oud-topbestuurder bij Unilever KPN. Ik heb u nog toen u net... Topbestuurder bestuurder, dat was bij de KPN nog een uur geïnterviewd... in het programma Het Gebouw. Dat kan ik me nog goed uh, herinneren. Het was zelfs wel langer dan nu. Was het langer dan een uur? Ja, zeker. Ja, ja, ja, twee uur bijna toen... bezig geweest. Daar was ik heel blij mee. Dan kan je tenminste eens het uitpraten. Ja, dat was toen heel normaal. Ondenkbaar nu natuurlijk. Ja. En dan nieuw is Jacqueline Rijsdijks. Dus Monetaire econoom. Zat in de directie van verzekeraar ASR. Voorloper van Fortis. Hè? Naloper verzekeraar van, van, van Fortis. Naloper. naloper natuurlijk, ja. ja. En heel lang bij de Nederlandse banken gewerkt. In verschillende functies. Ja. En nu heb je een advies, we hebben afgesproken om je en jij te zeggen. Nu heb je een advies, bestuurs en toezichtfuncties in onder meer de financiële sector. En ik zeg van nou, uh, dan heb je wel genoeg. En je hoef je er geen andere baan erbij te nemen. Dan zeg je ja, dus heel veel gratis dingen. Is dat zo? Een aantal is, uh, is niet betaald inderdaad. Ik ja. heb ik altijd gedaan een aantal is wel betaald. Ja. Dus je met een soort van in-between jobs, zoals ja. dat heet. Ja, zo zou je het kunnen ja. zeggen. Ja. Marieke Baks, ook nieuw, bedrijfskundige en jurist. Heeft gewerkt bij, als hoofdovername bij Sarah Lee. En als uh, financieel directeur. Hè, CFO heet dat tegenwoordig. Ja, Chief ja. Financial Officer. Klinkt wel fantastisch. Bij een internetbedrijf. Wat deed dat bedrijf? Dat was een e-commerce bedrijf. Een van de eerste start-ups in Nederland. Dat en is dat, een. En dat, je dat je ja, de. De Webwinkel. Zoals ja, ja, we dat ja, het tegenwoordig webwinkel. noemen. Ja, ja oké. Okay. En nu ben je adviseur Corporate Governance. Oftewel regels, goed bestuur en adviseur diversiteit. Ja, precies. Dat klopt. Ja, oké. Okay. En voor wie, uh, wie adviseer je dan? Op dit moment uh, voornamelijk, dus, uh, voornamelijk raden van commissarissen... Mm -hmm. uh, die met uh, vraagstukken zitten op het gebied van uh, goed bestuur. Ja. Uh, en het uh, Diversiteitsinitiatief heet Talent naar de Top. Ja. Daar zijn wij uh, druk mee bezig. Uh, maar, en vervolgens uh, ben ik op dit moment bezig met uh, promotieonderzoek hm. op het Ho gebied van corporate governance. Oké, okay. corporate governance komt erop neer gewoon uh, moreel uh, verantwoord ondernemen. Dat... Nee, uh, corporate governance zijn nee. eigenlijk is gewoon regels van goed bestuur. Dus van, uh, en komt dat geeft moraliteit komt, bij te pas dan? Dat, dat is uh, de, de basisprincipe <laughs> van goed bestuur. Nee, zie Moraliteit <laughs> komt in, heeft niks met het bedrijfsleven te maken. Zo, zo interpreteer ik het lachje. Nee, dat is een leuke poging, maar dat is natuurlijk onzin. Ja. Nee, nee, ik moest lachen, omdat het bestaat natuurlijk niks... als je dat met een beetje overtuigd hebt waar moraliteit niet bij te pakken. Exact, met. exact. Ja. Dat is natuurlijk de, en ik denk dat een van de problemen bij regels een goed bestuur is... dat de meeste mensen niet eens meer in de gaten hebben waarom die regels te staan. Het, is ja. eigenlijk het begin met het code tabaksblad ja. in Nederland. En een heleboel mensen zien het als regeltjes afvinken... Uh, terwijl de achterliggende gedachte is dat je een bestuur, het dagelijks bestuur, een spiegel, een kritische spiegel voorhoudt. door middel van een raad van commissarissen. Hm? Uh, en die adviseert, uh, controleert en is ook vaak werkgever. Uh, maar inderdaad, de achterliggende gedachte is er een van, van waarom doen we dit? En dat is heel belangrijk om je daarvan ja. bewust te zijn. Ja. Geldt okay. trouwens, als ik mag zeggen, dat geldt trouwens voor alle andere lagen in de organisatie natuurlijk ook. Mm -hmm. Goede corporate governance wil zeggen, als ik iemand ergens de verantwoordelijkheid voor geeft en dingen aan hem overlaat... moet ik geregeld hebben dat er toezicht op is en controle. Ja. Als, je, als je dat netjes doet over als bouwwerk in je onderneming... dan heb je een goede ja. corporate governance. Ja. Dat eindigt natuurlijk bovenin bij de Raad van Commissaris... of waar je het, het wil laten eindigen, ja. dat kan ook naar beneden. Maar dat, dat is waar het om gaat. En het is dus niet alleen de commissaris en de Raad van Bestuur... maar het zijn ook alle andere beslislagen. Geen ja. beslislaag zonder een toezichtlaag. Ja. Ja. Ja. Toch nog even één vraag in Jacqueline Rijsdijk. Zou Marieke Baks bij de Nederlandse Bank heilzaam werk kunnen doen? Daar ben ik al even weg bij de Nederlandse Bank. Ja, en daar en hebben ze, vast al, wel gevolgd daar ze al gevolgd allemaal. Ik denk ze al een hele tijd na over de nieuwe. Ze hebben een hele goede moet. raad van uh, een toezicht. Een goede raad van commissaris. En ook een commissie die nadenkt over de cultuurveranderingen. Daar zijn ze ook heel hard bezig. Ja. Dus, mm -hmm. dus, uh, nou, Geloof je iets van uit? die eet? Want ik heb net lang een lang gesprek gehad met Hans-Ludo van Mierlo over de bankiers eet. En die zou dan het moreel weer terug moeten krijgen in, uh, in het bankieren. Um, er is natuurlijk een code banken die door de meeste banken is onderschreven. Mm -hmm. En daar is een, een monitoringcommissie die daar volgens mij in december, ja, afgelopen december, een rapport over heeft uitgebracht. Ja, uh, maar dat je een handtekening zet onder een papier waarin je belooft dat yeah. je integer zult uh, werken als, als bank hier. Doet dat wat, denk je? Mm. Ik, ja, zelf ik de twijfel er ja, ja, aan. Ik, ik twijfel eerlijk aan. Het heeft iets met mannetjes te maken hoor. Maar nee. um, of, het, of een of eet nou echt gaat helpen, dat, uh, dat betwijfel ik Ja, ik vraag me. Ik denk dat een van de, de achterliggende problematiek bij, bij de banken is dat er uh, over gegaan moet worden van een heel productgericht denken naar een klantgericht denken. Mm -hmm. en, en dat is een hele mentaliteitsverandering. Daar hebben we natuurlijk mm -hmm. ook een Nederlandse bank uh, hebben we ook, over een cultuurverandering. En of je dat nou uh, teweeg brengt door een papiertje te ondertekenen. Mm -hmm. Ik denk eerder nog dat je dat een gevaar loopt, dat je dan niet gaat nadenken over de juiste dingen. En dat is dat we uh, over moeten naar een hele andere manier van denken. Mm -hmm. En zeker ook in het bankwezen. Mm -hmm. Maar je gewoon moet werken aan producten voor klanten. En het uitleggen aan klanten wat dit nou eigenlijk voor producten zijn. Okay. We gaan, even naar, we gaan naar het onderwerp uh, wat ik al aankondigde. Uh, is er een internetbubbel? 2000 hebben een internetbubbel gehad. Allemaal die internetbedrijven die waanzinnig veel waard waren. Die werden allemaal meer waard. Niemand vroeg zich af, uh, waar is de winst eigenlijk? Wat hebben we hebben geen winsten gemaakt. De, hier stinkt iets. Nou, Dat lijkt zich weer te voldoen. Uh, te voltrekken volgens sommige mensen. Facebook was twee weken geleden 41 miljard waard. Zijn dat zijn daarvoor een bedragen. En nu 50. En Goldman Sachs, die zelf een half miljard geïnvesteerd heeft... die heeft... Een order die heeft orders liggen om aandelen te kopen... als ze straks naar de beurs gaan, voor vele miljarden. Marieke Baks, wat is hier aan de hand? Is dit gekte? Uh, nou, dat is het me al meegemaakt hebbende in 2000 is natuurlijk de voornaamste vraag op het gebied van Facebook. Wat is het onderliggende businessmodel? Hoe gaan die mensen geld maken van die 500 miljoen gebruikers die Want dit nu met maken ze nog geen cent winst. Nee, het, uh, dat is niet bekend. Dat is een van de van de vraagstukken die speelt. Hè? En dat is ook nu op dit moment speelt dat met Facebook die uh, via Goldman Sachs een aantal hele rijke individuele investeerders... Aan het, uh, aan het opzoeken is voor die anderhalf miljard. Dat is die anderhalf miljard waarin jij refereert. Ja. Nou, ja. En um, de grote vraag is van hoe gaat op een gegeven moment... Uh, Facebook uh, die 500 miljoen bezoekers verzilveren? En hoe maak je die ten gelden? Op dit moment waardeer je ze dus op 100 uh, dollar... Per bezoeker. Het zijn studenten. Hoe komen ze daarbij? Nou ja, dat, dat is een goede vraag. Op dit moment heeft de volgende betegelaren van. Ik weet dat niet. Dat dat dat is. Wat is vergelijkbaar met de vorige hype? Het willen geloven in het feit dat er toch altijd nog weer een toon staat op snel en Heel makkelijk rijkere Heel veel geld te worden. Daar ja. blijven mensen ja. niet geloven. Of het nou gaat over goud maken in de middeleeuwen of, ervoor, of de dat was met de vorige bubbel zo, dat krijgen we nu weer. Of gokkerin, als, je gelooft, als je gelooft dat de mensheid... die dat nu dus al met miljarden doet... Twee, de, de, de, blijft geïnteresseerd in de onzin die anderen op, op dat net zetten... en het ook lezen... Mm. en als blijkt dat ze dat zo interessant vinden... dat ze daarvoor zouden willen betalen... Dan, dan zou een beursgang van Facebook een geweldig succes kunnen zijn... voor zijn toekomstige al of niet aanhouders. Ja. Maar dan moet je dat wel geloven. Ja. En het, ik ja, moet zeggen dat ja. ik het heel erg lastig vind om te geloven... dat, ik weet niet hoe lang mensen... ik, ik niet erg lang, maar ik ben misschien atypisch... maar uh, hoe lang mensen dat soort boodschappen kunnen wil, en willen lezen... en dan ook nog op reageren... Kijk, enig, enig narcisme is niemand vreemd. Dus mezelf gedrukt zien op een wereldmedium... Uh, dat moet een geweldige kick zijn voor sommige mensen. Ja. Maar niet voor allen en niet voor en ook voor de sommigen en de allen niet permanent. Ja. En ik vraag me dus af, als je met me op de beurs bent en die mensen houden op met deze flauwekul aan elkaar te verkopen... dan nou, is dan het in één keer afgelopen. Ja. Als we nou toch, Jacqueline Rijs, ja. over, over het nieuwe bankieren hebben... Hè, moet ja. dan Goldman Sachs dan niet zeggen... joh, jij wil nou voor 100 miljoen aandelen gaan kopen voor dat bedrijf... wat ineens uh, met voosgroei van 40 miljard, 50 miljard uh, waard is in twee weken tijd. Uh, uh, niemand weet of ze winst maken. Doe een beetje normaal. Stop die 100 miljoen ergens anders in. Moet Goldman Sachs dat niet zeggen? Ik weet niet. Kijk, Goldman Sachs heeft natuurlijk ook eigen belangen. Die heeft er niet van niks een half miljard in gestopt. He, ja, maar die, maar dat die die doet dat, dat niet voor niks. Bankieren dus dus ik, ik denk dat het verstandig is, dat hebben we ook gelezen... dat de Security and Exchange Commission in Amerika... nu aan het kijken is naar wat hier eigenlijk aan de hand is. Wat is, wat, wat, dat, dat is de bankwaakhond? Of de, de beurswaakhond? De, beurs, de, beurswaakhond, de beurswaakhond in Amerika, nee, nee, die kijkt van nu, van Amerika. Die kijkt nu ja. ook naar uh, de, de, aandelen face, de aandelen Facebook. De er is nog steeds geloof minder dan 500 aandeelhouders... en vijf soorten aandelen zijn er. Um, het lijkt me goed dat de Security Exchange Commission daarnaar kijkt. In het belang van de consumenten die deze, die deze aandelen zometeen gaan kopen. Ah, ja, de belang... de SEC, Wat is hier aan de op hand? De SEC kan er Heel wel goed. naar kijken, maar die heeft ook geen notie waar het naartoe gaat. Nee. Want je kunt er je kunt alleen uitspraken over doen als je over een... Uh, tweede gezicht zou beschikken en zeggen... nee, nee, nee, dat loopt nog wel tien jaar. Mm -hmm. Dat kan de SEC ook niet. Maar, nee, maar, Bacht, maar echt... waar kijken ze nou precies nou, naar? En wat kunnen ze doen? Precies. Nou, laten we kijken. In eerste instantie, uh, als je al zegt... van nou, we gaan nu die investeerders benaderen... dan moet ook die investeerders goede informatie hebben. En dat is een van... en dat is er niet. de. als je een beetje slim bent, ga je natuurlijk niet in investeren. Nee, als, als je de informatie ja. niet ja. hebt die je zou moeten hebben... Die je normaal ze weten dat er een omzet is van 2 miljard. Er is absoluut geen enkele duidelijkheid over winstgevendheid. Er is absoluut geen enkele de Kunnen ze het niet gedwongen om die boeken nou, open te leggen? Jawel, er is op een gegeven moment. En dat is nu het, het onderzoek wat plaatsvindt via de SEC over dat second market. Dat is de markt die plaatsvindt om het, het niet beursgenoteerd aanbieden van aandelen in zowel Twitter als bijvoorbeeld dit Facebook. Er wordt illegaal gehandeld, zeg je nee er, wordt, nee, er wordt niet. Een van de dingen die speelt is dat men eigenlijk nu zegt van. Eh, als je in Amerika meer dan 500 investeerders hebt, dan moet je eh, informatie disclose aan iedereen... om op gelijke basis gewoon te kunnen, een beslissing te kunnen nemen. Nou, ze zeggen nu, en dat is ook een van de issues met dat Goldman Sachs fund... van die anderhalf miljard, ja, dat fund is er alleen maar gemaakt om te zeggen... want als je een fund bent, ben je één persoon. Maar de facto zit achter. Dat vindt natuurlijk. komen heel veel investeerders terecht. Dus je komt aan veel meer dan die 500. Dat is een fonds en dat verzamelt uh, geld van, van, van, van, van rijke, van ja, rijke ja, privébeleggers ja. ja. op dit moment. En uh, wat de eerste stap zou zijn, wat mij betreft. maak dan ook die informatie. die financiële informatie openbaar. Laat mensen op basis daarvan een beslissing nemen. Maar ik dacht en dat, dat ook dat duidelijk En maak ook duidelijk was. wat je verdienmodel. Nee, op hm? dit moment als je onder die 500 blijft niet. Okay. maar maak je, je verdienmodel ook duidelijk. Dat zullen ze wel moeten gaan doen als ze naar de beurs mm -hmm. gaan. Zeker, Tuurlijk, zeker. Ja. Maar, maar kijk, het <tus> model op dit moment is gewoon zijn uh, advertentie is het in advertentieinkomsten. Advertentieinkomsten en Google zijn best met elkaar te rijmen... hoewel ook al ontzettend irritant. Maar als je op een sociaal medium zit... waar je eigenlijk zit omdat je met elkaar in contact wil komen... Ja. en jij zegt mijn voorkeur is pindakaas... en je wordt vervolgens gebombardeerd door Calvé, Die zegt van... Dan stop je daar gauw mee. Ja. En ik denk dat dat ook een van de grote issues is... en een van de uitdagingen voor deze super, Zuckerberg... is om te komen tot een sustainable... Zuckerberg, he, het, dat is die oprichter, hè? Ja, om, om te komen tot een sustainable uh, business model. Ja. Waar en... gaat het heen, Jacqueline Rijsdijk, denk je? Hoe snel zag je het in elkaar? Of... <laughs> <laughs> met de wereld of... Met deze wereld. Met deze deze dat kunnen, dat de wereld, dat kunnen we wat nauwkeuriger voorspellen. Maar, dit, uh, maar deze, uh, deze zeebel, is het een zeebel eigenlijk? Ik heb wel zo'n vermoed. Ja. Ik, ik denk die 500 miljard vind ik, vind ik knap hoog. Maar ik, joh, ik kan het net zo goed voorspellen of net zo slecht als jij. Ja, dat, dat vind ik heel ja, lastig. Bovendien, ja. je kunt... Het is hetzelfde als... Maar ik zou er niet in investeren. Ik doe geen, niet mee. Ik heb nee. geen ja, geld, maar de buurman koopt een nieuwe auto. En de overbuurman ook. Wij moeten toch een nieuwe auto. Ja. Op afbetaling. Ik heb <coughs> geen, nog geen flatscreen tv. De hele straat heeft een flatscreen tv. Ik heb geen geld, maar ik koop een flatscreen tv. op is afbetaling. Dat een loser. Ja. Dus Op een gegeven moment kom ik in de schuldsanering. Maar dat is dan maar zo. Ja. Maar dan doe ik in ieder geval mee. Dat is ongeveer dezelfde redenering die mensen in dit soort dingen doet stappen. Ik heb geen informatie. We hebben toch IJsland. hetzelfde verhaal. Waarom ga je voor 0,4% meer rente naar een bank waar je nog nooit van gehoord hebt. In een land waar we, waar we niks van weten. Niet te koud. Ja. En gaat het fout. Dan hebben we helemaal iets idioots gemaakt. Dan gaan we dus naar de minister van Financiën. Ik ja. krijg 100.000 euro van je, want uh, die heb ik daar verspeeld. Ja. En die krijgt je ook nog. Dat, Weet je wat in dit soort dingen vaak Je gewone boerenverstand. Ja. Ja. Je gewone boerenverstand ja. Ja. Precies wat jij nou net voorstelt, uh, Wim. We wisten dat 0,4% extra rent is 0,4% meer risico natuurlijk. Ja. Of zelfs veel meer risico. Ja, Als je gewoon nadenkt met je eigen gewone zeg ja. soms, hè, huis, ja. huisvrouwenverstand... Ja. dan snap je dat 50 miljard voor Facebook ja. op een omzet van 2 miljard... nou, is het, is het, dat dan, gaat bijna het, niet dan, hoor. Dan praat je over dat 25, komt uit. 25 komt uit. maal de omzet. Nee. Ieder die ooit een bedrijf heeft gewaardeerd, ja, ja. weet dat het echt waanzin is. Nou, als ik jullie zo ja. hoor, en als ik kijk naar die, naar die enorme He? stijging van die waarde in twee weken tijd... dan denk ik dat het een paar weken beurt is met de koop. Nee, in ieder geval moet hij van ons niet hebben. Nee, zijn nee. ja. er niet mee. Oké, okay, we gaan het hebben over de inflatie. Want de Europese Centrale Bank die vindt dat de inflatie, prijsstijging dus gewoon... eigenlijk hoger is dan wenselijk. Hoe moet ik dit nou uh, zien, Jacqueline? Ja, lang Nederlandse bank, dus die weet dan wel iets van inflatie natuurlijk. Ja. Um, hij is wordt eerst boven de 2%. En de doelstelling ja. van de Europese Centrale Bank is tussen 0 en 2%. Mm -hmm. Um, de vraag is natuurlijk, gaan ze ook de rente verhogen? Dat was ook uh, de vraag die natuurlijk in de, in de kranten speelde. Ja. Waarom? Wat is de relatie nou, tussen die twee? Om, om de centrale komen. bank heeft als doelstelling de inflatie tussen 0 en 2 te houden. En niet ja. boven de twee. En een van, de, methode, een van de, de, de middelen die de centrale bank heeft om de inflatie te beteugelen... is de rente te verhogen. Dat vertraagt de kredietgroei. Oh ja, want je maakt geld duurder. Ja. Ja. Krediet maakt je ja. duurder. En um, nou is de vraag, gaat ze dat doen? Dat denk ik niet op basis van één maand. Dat zal ze niet zo snel doen. Dat zijn natuurlijk een heleboel argumenten die bekeken worden... voordat je een, een rente verhoogt. Maar ik sluit niet uit dat over een aantal maanden... als blijkt dat het niet een eenmalige uh, tijdelijke uh, opleving is geweest van de inflatie. Als die structuur boven die 2% ligt... Um, nou, dan, dan, dan denk ik dat de centrale bank... Uh, dat best zou ja, kunnen doen. Ja, ja een ja, van de issues. En, en daarom dat is het punt van Jacqueline dat, dat het best structureel kan zijn. Is natuurlijk de, de prijs, enorme prijsstijging van de grondstoffen op dit moment. Ja, en de Voedselgrondstoffen. Het, voedsel, he, tarm, en ja, ja, ja, ja. het is voornamelijk he, dus ja. het is suiker, mais. Et cetera. Rijst blijft nog eventjes wel wat stabiel. Maar alle andere zijn enorm. is zijn extreem hoge prijsniveaus. Die we hebben gezien in 2006, 2007. De voorraden zijn op dit moment laag. De landen waar het op dit moment moet gaan gebeuren. hebben te kampen. Met enorme droogte. Dus uh, om nou te zeggen, ja, daar zijn we over een paar maanden wel van af. Nou, dat, dat, dat weet men op dit moment mm -hmm. niet. Dus het nee. kan best zijn dat je een structureel uh, probleem hebt op dit moment met de hoge prijs van die, van die uh, voedselgrondstoffen. Is het geen voordeel? Een groot deel van die prijsstijgingen in voedsel zit in de koolhydraten. En er zijn heel veel mensen bezig met koolhydraten, is die een ja. dieet. Die worden enorm geholpen door de hoge prijzen van dat soort voedingsmiddelen. Ja. Ja. Ja. Nou, dat is één positieve effect ervan, Jacqueline is er nog? Zijn er nog meer positieve kanten aan dit verhaal? Aan, aan hoge, inflatie. hoge, Daar hoge zei, inflatie. Nee, nee, nee, nee. Er zei nooit, ik vind als, als oud centrale bankier vind ik dat aan hoge inflatie zit geen enkel voordeel. Um, Eens. Nederland heeft, heeft het altijd heel erg goed gedaan doordat ze de inflatie altijd laag heeft gehouden. Dat betekent uh, stabiliteit, dat betekent helderheid voor producenten, voor exporteurs. Dat, uh, dat, dat helpt heel erg. Een hoge inflatie is voor niemand, is voor niemand nee. goed. Ligt er een relatie met de staatsschuld? Nou, ja, Dat heb je vandaag gezien. Hè. De, de lage inflatie en, en de betrouwbaarheid van Nederland maakt dat uh, onze minister van Financiën een staatsleding heeft uitgeschreven tegen 1%. Hm. Wat in mijn historie dat nog nooit is voorgekomen. is ongelooflijk. Met een inflatie van 2.2 is dat natuurlijk toch een beetje vreemd. Ja. Het zegt wel iets over de betrouwbaarheid van Nederland. Dat mensen ja. dus Sprech. bereid zijn om ja. tegen 1% ja. aan Nederlandse overheid te lenen. Daarmee zeg je, je precies, ja. Daarbij ja. Zeg je, ik heb daar ontzettend veel vertrouwen ja. in dat we dat ja. geld, ja. geld ja. kan beter daar zitten dan elders. Maar er is een enorme geld. liquiditeit ja. hoor. Ja. In de ja. Ja. De en het is ook lef. Om zo'n lening uit te schrijven, is ook lef. Maar dat doet hij op basis van het feit dat hij dat vertrouwen. Ja. Ja. Waarneemt. Waar ja. Bij de beleggers. Ik, de beleggen. ik en het weet geldt voor voorheen. Ik ja. weet uh, ja. voorheen: ja. Kamp, minister van Sociale Zaken, een ander nadeel aan die inflatie. Dat is natuurlijk: hij wil, hij wil de salaris op nul houden ja. en niet Absoluut. laten, laten ja, ja. stijgen. Ja. Ja. Naarmate die inflatie hoger wordt, wordt dat lastiger natuurlijk. Ja. Uh, veel groter wordt, anders wordt het heel zuur voor de Nederlandse consument. Nee, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, dat is zeker een probleem. En. en, en het ziet er niet naar uit dat de vakorganisatie op dit moment... zeggen, ja, nee, dat is een beetje pech, dat, dat, dat, dan doen we maar niks. Dat, dat, nee. dat, dat heb ik nog niet horen zeggen. Nee. Nee. Dat is ook een beetje, wezensvreemd vreemd voor ze. Aan de andere kant, de ik wal keert daar nee. het nee. schip. Ja. Ik bedoel, wat niet kan, kan niet. Uh, we zijn natuurlijk in heel een beetje gewend te zeggen... nou, nee, salarissen of, of lonen... Uh, je hebt twee componenten. De merit-component, datgene wat je krijgt omdat je dat de werkgever tevreden is en de toekomst rooskleurig ziet. En de kostenstijgingscomponent. En dan is het vaak als het allemaal een beetje tegenvalt, dan compenseren we wel de kostenstijging. Absoluut. Maar niet de, ja. de, de, de, de, zeg maar de marktkant ervan. Daar komen we er nu niet mee. Want als de ja. inflatie boven de 2% ligt, dan hebben we al een forse loonsverhoging ja. zonder dat. Het betekent bovendien dat je de pijn eenzijdig legt. Terwijl als wij met een hoge inflatie te maken hebben als economische samenleving. Mm -hmm. Dat is hetzelfde verhaal als bij alle bezuinigingen, dan moeten we proberen om die pijn over, over de natie te verdelen. Ja. Dat betekent dat ook degenen die afhankelijk zijn van een loon, of salaris, het meeste, dat die ook meedelen in. Ja een lastige situatie en dus dat niet helemaal gecompenseerd kunnen krijgen. Ja. Marieke Baks, dat wordt, dat, dat wordt dan lekker. Straks krijgen we zware bezuinigingen, ja. want we gaan het nog wel merken. Mm -hmm. Met name na de statenverkiezingen. De, ja. staat, de provinciale staat die dan de Eerste Kamer gaat kiezen. Wat weer heel veel politieke belangen bij mee samenhangen. En dan krijgen we ook nog eens dit... Ja, het wordt er dan dus niet beter op. Nee. Uh, en zeker niet als, zoals uh, Wim net zegt... dat niet uh, volledig wordt gecompenseerd in de lonen. En dat inderdaad de verwachting is dat dat niet het geval zal, kunnen, zal, zijn. Kunnen. zal kunnen zijn. Niet kunnen. En als die, die, die, die, die prijsstijging voor die voedselbasisproducten... Uh, als die als dat een belangrijk deel van die inflatie is... een belangrijk mm -hmm. deel daarvan uitmaakt... Ja. dan is dat vrij structureel. Want uh, als je ziet wat de oorzaken daarvan zijn... extreem weer op de verkeerde ja, plaatsen. Ja, ja, te want, uh, hier, te El, El daar. Nino <tus> wordt geacht om drie <tus> maanden voor te razen. Ja. Dus dat is nog niet uh, meteen over. En vergeet niet dat dat, echt, en dat dat ook een vertraagde reactie heeft. Als je kijkt naar de voedselproducenten... Die, gaan, die hebben wellicht zich nog een tijdje ingedekt... maar die gaan op een gegeven moment dat echt zullen moeten doorvoeren... in, in de prijzen. Die, en dat vind je dan ook weer terug in de winkel. Ja. Dus uh, daar zijn we dan uh, dit jaar nog wel even zoek mee. Heb je ook nog een positieve ja. kant aan? Om oh. even, even een ander, ander uh, even vlakje die te die laten die zien. Nee, ja, dat dieet was. Nee, oh, maar, ja. nee, maar wat hier dus ook nog bij is. We hebben een probleem gehad dat de voedselprijzen dreig, dreigden zwaar onder druk te komen op, in de opwaartse richting. Vanwege de, het gebruik van een, een heel van die grondstoffen voor biodiesel en aanvalmpe oh, ja. ja. We hebben twee dingen ontdekt inmiddels: nog niet universeel erkend, maar het is wel, het is wel aan de orde. En het staat wel in de, in de media biodiesel is niet zo gunstig als we allemaal dachten, ecologisch gezien. Dus dat helpt. En de tweede, als we zo erg merken dat wij zoveel moeten betalen... om nog aan ons datje en droogje te komen... dan zullen we wel geneigd zijn die grondstoffen... in eerste instantie te bestemmen voor voedingsmiddelen... en in tweede instantie pas voor die, biodiesel. Oh, Dus hmm. we hebben kans dat door dit effect de prijzen weer naar beneden gaan. En ja, of, of het, of het dus effect groot is, de... daar weet ik nog niks van. Ik heb er nee, niet aan gerekend. Maar... Nee, nee. Oké, okay, we gaan even naar uh, ProRail... ProRail heeft een nieuwe topvrouw, voor het eerst een vrouw dan... Uh... De vorige, die is ziek weggegaan. Uh, hij is echt letterlijk ziek. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat hij ziek is van alle problemen. Oh, hij die, is een uh, ernstig ziek? Hij is gewoon nee, hij is ernstig ziek. Hij heeft er veel langer volgehouden en iedereen verwacht. Want iedereen is heel cynisch zou, dat begrijp ik. Hij twee keer Maar Hij is uh, al ja, heel dan, dan, ziek. Als hij het nog even had kunnen uitzingen... zou hij nu niet afgetreden zijn. Dus het is een heel duidelijk... Het is een heel duidelijk signaal van een uiterst vervelende situatie. Ja, zeker. Ja, ja. Hij wordt opgevolgd door Claudia Zuiderwijk. De SP die heeft gelijk een persbericht de deur uit uh, gegooid dat ze een wegloper is en een graaier. Want ze, is ergens, uh, ze zat ergens, daar ging het allemaal niet zo heel goed, geloof ik. En daar is ze dan weggegaan. Hoe reageren jullie daar nou op, Jacqueline Rijsdijk, op zoiets? Weet je, ik, ik vind Claudia, ik ken haar niet goed, maar wel, wel een beetje. Zij is al lang commissaris bij ProRail. Ja. Zij kent het bedrijf goed. Uh, ik denk dat het heel verstandig is van de raad van commissaris van ProRail... om haar te vragen tijdelijk Bert Klerk op te volgen... Uh, in het belang van ProRail, want daar gaat het over. Mm -hmm. Het gaat om het belang van ProRail, een serieus bedrijf... waar Nederland uh, goed naar moet kijken en goed voor moet zorgen... En ik vind het een verstandige beslissing om haar, daar te, om haar daarvoor te vragen. En ik vind het knap dat ze het doet, want het is een risicovolle positie. Dat lijkt me, en ze ja. doet het. Ja, ja ik vind dat goed van haar. Ik vind Marika dat Barks? wij ons handjes. Ja, absoluut. Ik vind dat wij onze handjes mogen knijpen dat zij het sowieso wil doen. Inderdaad, zij is uh, niet alleen kundig, maar ook te, ter zake. Uh, weet ze waar ze het over heeft. En dat zal inderdaad al sinds 2003 daar in die RVC zit. Ik neem aan dat ze nu een soort gedeelde RVC, de Raad dat van, van Commissarissen. Uh, dus ze weet, uh, ze, ze kent het bedrijf uh, al ja. langer. Uh, ik uh, denk dat we in onze handjes mogen knijpen dat zij inderdaad uh, dat wil doen. Want ze stapt uh, op dit moment uh, in een bedrijf uh, dat in diepe crisis is. Uh, dat in het middelpunt van de politieke belangstelling staat. En ik uh, geef het je maar te doen ja. om dit zo uh, op te pakken. Uh, daarbij is het uh, voor nu een tijdelijke aanstelling. Uh -huh. En uh, ik, uh, ik zie nog graag uh, de man opkomen die dat van haar wil overnemen in deze situatie... Dus, um, en ze is behoorlijk in salaris achteruit gegaan ook. Ja, uh, weten, ik, jullie, weten jullie toevallig hoe dat gegaan is? Is dat haar opgelegd of heeft ze zelf gezegd de, uh, dat kan wel wat minder? Want uh, van 250.000 verdiende Bert Klerkt. En zij, hoor ik, zou dan 180.000, 188.000. Ze ja, zit op de balken 000. en de, ja. de, de norm en volgens mij is dat ook Waarvan uh, balken en de zij, de ik wil dat woord nooit meer horen. <laughs> nee, kan ik me iets meer voorstellen. Dat zal een tegenval. doen. Uh, uh, <laughs> maar het is wel heel kinderachtig van de SP. Ja, want het is extreem kinderacht. ook de voorbeelden zijn zeer, om, kun, je, kun je heel veel over zeggen, ze zijn zeer omstreden... het doet er namelijk ook niks toe. Ik vind dat iemand het volste recht heeft om een baan niet te accepteren... als hij denkt dat, dat, dat de beloning die ervoor staat jou niet bevalt. Dat, daar ben je geheel vrij in, daar heeft niemand iets mee te maken. Ja. En, uh, uh, en bij een baan weggaan waar je geen vreugde meer aan beleeft... is alleen maar verstandig, want dat werkt voor iedereen nadelig... voor jouw privésituatie en de onderneming... of de organisatie waar je aan verbonden bent. Dus ik denk dat dat ook, dat dat ook iemand niet te verwijten moet van... Uh, dus ik vind het een volstrekt irrelevant argument. Ja, het is, het ja. is het een soort stemmingmakerij. Ik had dat had ik wel, had ik, als je dat in, in verontwaardiging wil schrijven... dan valt het onder het bekende hoofdstuk. Als je een keer de pers in hebt, schrijf vooral een brief... Als je hem klaar hebt, laat je maar je vrouw lezen en dan maak je er open haard mee aan. Dat, nou, is, ik, ik, ik dat zou, had met ik dit zou, persbericht ook gemoed. Ik, zou, ja. het, ik ja. zou het nog wel anders willen ja. doen. Ik zou de SP willen uitdagen om morgens een bloemetje te sturen naar Claudia met uh, succes ermee. Goed dat u het aan durft. Dus ik ja. zou zeggen, dat is de uitdaging voor morgen. Ja. Voor ja. De SP. Rijsdijk, een van de cruciale dingen is natuurlijk, die samenwerking met NS. Hè. Dat is altijd het springende punt. Dat, dat gaat nooit enzovoort. Zou zij nou degene zijn die dat goed voor elkaar krijgt? Nou, daar zit natuurlijk bij de NS ook een, een nieuw iemand. Hoewel Aad daar natuurlijk ook uh, absoluut goed, goed, goed heeft gedaan. Maar um, de nieuwe voorzitter, ik begreep, was al druk bezig samen met de ProRail... om daar uh, samen uh, het, beter, uh, het spoor beter te laten functioneren... en de treinen weer op tijd te laten rijden. Ik weet niet of, ze, dat, dat deed Bert Klerk, was er ook mee bezig. Ja, en zij precies. kan dat ook. Ik bedoel, ja. Dat is gewoon ja. twee serieuze bedrijven. Maar, twee moet, serieuze maar als, ik het, als ik dingen lees daarover, dan moet er waanzinnig veel geld in. Want een leverancier van Wissels, die, die, die, die, die, die werknemers daarvan, die zijn er gaan kijken. En die kwamen terug naar kantoor en die zeiden dat dat spul nog werkt. Ongelooflijk. Dus er moet waanzinnig geïnvesteerd worden in nieuwe spullen. Waar haalt ze dat geld vandaan? Nee, dat is natuurlijk een, dat is een politieke beslissing. Daar moet, daar moet geld uit Den Haag komen om dit te doen. En dat is ja. ook wat Bert Klerk volgens mij in, in, in zijn interview 1, 2, 3 weken geleden heeft. gezegd. Hij ja. heeft gezegd, ik heb bestaat ook drie scenario's voorge, voorgehouden. Uh, echt investeren in nieuw houden wat het is of niks doen. En het is het middelste scenario geworden. En daar is dit ook de consequentie van. Je ja. kunt er dus nu heel sterk in gaan investeren. Maar dan is het niet morgen opgelost. Nee, er zijn maar, hele, het zijn hele lang. lange termijn investeringen. Het is ook een structureel probleem natuurlijk. Ja. Hè? De splitsing van NS in NS en ProRail is een politiek gestuurde beslissing. Ja. En destijds zijn er al verkeerde beslissingen ja. en, en, genomen. En, en de, de NS blijft... Eeuwig in het dilemma zitten. Aan de ene kant een zelfstandige onderneming die zich als zodanig probeert te gedragen. die zoveel geld van de overheid nodig heeft dat elk Kamerlid zich ermee bemoeit. Ja. Ja. Dat is een soort privatisering ja, ja. die je ja. niet moet wensen. Ja. Want je kunt geen stap zetten of iemand bemoeit zich ermee. Nee. Ja. Nee. Okay. Het had mooi geweest als het Verenigd dat af had kunnen maken eigenlijk. Dat ja. je, ik probeer jullie dat jullie dat vinden. Ja. Ja. Absoluut. Ja, en het is, het dat is, is niet een geweest. korte termijn, maar een langere termijn ja. uh, vraagstemming. Nou, uh... Laten we hopen dat we binnenkort van de ellende af zijn. Nou binnenkort, dat zal wel even duren. Ik maar misschien, even misschien, duren. misschien lukt het toch. Dit was het panel. Dit was de villa. Ik neem afscheid van het panel. Wim Dick, Jacqueline Rijsdijk en Marieke Baks. En dan gaan we nu luisteren naar het nieuws met Mark Visser. Radio 1. Het NOS Journaal. Het RIVM gaat ervan uit dat roetdeeltjes van de brand in Moerdijk tientallen kilometers noordelijker zijn terechtgekomen. Tot aan Gouda kan roet zijn neergeslagen. Samenstelling van het roet wordt nog onderzocht, maar voorlopig adviseert het RIVM mensen om contact te vermijden. Een grote ziekenhuisapotheek in Noord-Brabant staat onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het is de Zaanop, die apotheker is voor ziekenhuizen en zorginstellingen in Den Bosch en omgeving. Een van de redenen voor het verscherpte toezicht is dat de steriele bereiding van infuuszakken, voor onder meer chemotherapie, niet meer kon worden gegarandeerd. Het afgelopen jaar is veel minder illegaal vuurwerk onderschept dan het jaar ervoor. Tot vandaag is bijna 90.000 kilo in beslag genomen, slechts een derde vergeleken met vorig jaar. Volgens justitie is de import van illegaal vuurwerk flink bestreden. Zo zijn er een paar grote handelaren opgepakt en berecht. En de staat geeft volgende week een obligatielening uit tegen een historisch lage rente. De lening, die drie jaar loopt, levert een rente op van 1% per jaar. Veel beleggers zien de Nederlandse staat als relatief veilig om in te beleggen... en nemen daarom genoegen met een lage opbrengst. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Het Gerrit Hiemstra. Het regent nu bijna overal, alleen in Zeeland begint het nu vanuit het zuidwesten wat droog te worden. Vanavond en vannacht verdwijnt de regen naar het oosten en in het noorden en midden van het land klaart het op. Daar kan het op uitgebreide schaal mistig worden, dichte mist en ook moet u rekening houden met gladheid, want de temperatuur daalt weer naar 0 tot min 1. Het zuiden houdt bewolking en daar wordt het een graad of 3. Morgen begint de dag droog en vooral in het midden en noorden komt dichte mist voor en lokaal gladde wegen. Vanuit het zuidwesten nadert weer een nieuw regengebied. En vanaf een uur of tien in de ochtend gaat het in Zeeland regenen en daarna trekt het naar het noordoosten. In Friesland, Groningen en Drenthe blijft het droog tot het begin van de middag. Met de regen trekt ook zachtere lucht binnen. De temperatuur stijgt overdag in het zuiden naar 7 tot 9 graden. In het noorden blijft het nog lang koud met slechts 3 graden. De wind waait eerst uit het oosten, matig kracht 3 tot 4, aan zee windkracht 5 en in de avond draait de wind naar het zuiden. Zaterdag is het uitgesproken zacht met 7 tot 11 graden, wel is het bewolkt met af en toe regen. Zondag is het droog met opklaringen, wat minder zacht, een graad of 5. A B verkeersinformatie. De avondsplits verloopt normaal. Er staan 25 files, bij elkaar 100 kilometer. Wat opvalt zijn de wat langere files. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Daar staat tussen Breukelen en Oude Rijn 10 kilometer. Zoek ook vrij veel vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tot aan Hoogmade 7 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Badhoevedorp. De rechterrijstrook is dicht en daar staat 3 kilometer achter. Op de A50 Arnhem richting Os, tussen Renkum en Knaalpunt Valburg 7 kilometer. Tussen Tilburg en Bokstel en tussen Tilburg en Den Bos rijden geen treinen door een aanrijding. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk. Goedemiddag. Blusdekens, brandmeester, nablussen en de laatste rokpluimen stijgen op. Daarmee is nu de tijd voor nogal wat kritische vragen over de bestrijding van de grote brand in Moerdijk. Die stellen we aan omwonenden en de coördinerend burgemeester van Breda. In België zijn ze al 207 dagen aan het formeren. En het zou vanmiddag wel eens kunnen klappen. Goed, dat hebben we vaker gehoord, maar we zitten er bovenop. En een heel zielig dorpje dat niemand wil hebben. Millingen aan de Rijn. Dit en nog veel meer in het NWS Radio 1 tot half zeven. We beginnen natuurlijk in Moerdijk. Gisteren brandde daar het chemisch bedrijf Chemiepak af. Daarbij werd groot alarm afgegeven... en werd gevreesd voor giftige stoffen in de dikke zwarte rook. Verslaggever Theo Verbrugge, hoe is de situatie nu? Nou, goed, zou je misschien kunnen zeggen hier uh, op de plek zelf. In die zin, uh, er zijn geen vlammen meer te zien, er is praktisch geen rook meer. Dus in die zin uh, gaat het goed. Er is nog wel heel veel bedrijvigheid rondom het uh, betreffende pand. Uh, dus wat dat betreft uh, gaat het uh, de goede kant op met de bestrijding van de brand. Is er wel iets duidelijk over giftige stoffen die al dan niet zijn neergeslagen? Nou ja, het is nog steeds zo dat de autoriteiten zeggen dat er uh, geen gevaar is voor de volksgezondheid. Dat er wellicht wel giftige stoffen de lucht in zijn gegaan, maar door het verbranden, door de wind, door de regen zijn neergedaald. En dat krijgt juist vandaag heel veel aandacht. Want er zijn roetdeeltjes neergedaald, met name in uh, de richting van Dordrecht. En vandaag hebben de burgemeesters dan ook brieven hier bij omwonenden... hier ook in Moedertijk afgeleverd. En daarin wordt voor die roetdeeltjes gewaarschuwd... met speeltjes van kinderen, met groenten uit eigen tuin... en wat ze moeten doen bij geneeskundige klachten. Als er problemen zijn met de luchtwegen, met de ogen... dan is dat van korte aard. Dat duurt niet zo lang, zeggen ze, maar... in geval dat het langer gaat duren, neem dan contact op met artsen. Nou, Iedereen was wel blij met die brief hier. Men maakt zich ook... ...zorgen hier in de buurt van Boerdijk. We vroegen ons af hoe dat dat is in Dordrecht... ...en daar ging verslaggever Mark van Dam kijken. In Dordrecht-Zuid zijn wat stratenmakers aan het werk geweest. Ze hebben net hun spullen ingepakt. rijden nu weg. Ze hebben geen sms-alert gehad. Ze hebben niets gehoord over waarschuwingen. Dus zij hebben gewoon in de grond gegraven... ...en zijn aan het werk geweest. En de mannen liepen net weg en riepen... wij maken ons nergens druk over. Het zal wel loslopen. Een woning in de wijk Sterrenburg in het zuiden van Dordrecht. Niet zo heel ver van Moerdijk, hè, meneer? Nee, je kunt Moerdijk hier soms wel eens zien. Je zag dus wel rook door, wat hoger door de lucht heen trekken. Maar verder hebben we er hier niet of nauwelijks wat van, van gemerkt. U krijgt wel telefoontjes uit het hele land. Ja, want kijk, als, eh, iedereen weet natuurlijk dat wij in du het zuiden van Dordrecht wonen. En denken dat dus, eh, we hier in de gevarenzone zitten. Maar we hebben hier geen alarm gehad. De sirenes zijn niet afgegaan. Ach, ja. Kijk, een brand is natuurlijk nooit, uh, nooit leuk. En je weet, uh, ja, er kan natuurlijk van alles gebeuren. Maar ja, waar moet je je zorgen over maken met zoiets? Uh, uh, allemaal... Gevaar voor uw gezondheid. Och, ja. Kijk, ja, waar moet ik me dan zorgen over? Maar ik maak me pas zorgen als er echt wat aan de hand is. In de auto, meneer, met twee kleine kinderen op de achterbank. Ja. Het is ontzettend slecht weer, maar zouden ze nu nou buiten mogen spelen? Voor mij, ja, ja, nou, eigenlijk niet. We zien er natuurlijk niet uit eh, met de troepen allemaal op straat. Dus, eh, nee, lekker binnen blijven. Bent u gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van de brand in Moerdijk? Uh, ja, via TV Rijnmond zijn we natuurlijk wel op de hoogte gehouden. Van, uh, van alles en nog wat wat er uh, eventueel naar beneden zou kunnen komen. Maar ik denk dat het hier allemaal nog wel meevalt in deze hoek. Als ik het zo ruik, ik, ik ruik wel iets. Ik, ik weet niet wat ik precies ruik, maar een beetje rubber of zo. Ja, ja het is wel een, een lucht die hier wel, wel een beetje ruikt, die hier anders nooit is. Uh, maar ja, meestal is al wel wegwaarding. Terug van Dordrecht naar Theo in Moerdijk. Gisteravond Theo waren de sloten en het water in de buurt heel erg smerig. Hè? Is al bekend of die vervuild zijn? Nou ja, als je met het blote oog kijkt. Dan word je daar niet vrolijk van, want dat ziet er echt een beetje smerig uit hier ook naast met die sloot. Wat paarsig, wat bruinig. Nou, met die rubberachtige geur is het niet echt een pretje om hier te verblijven. Je maakt je daar dan ook zorgen over. De waterschappen zijn vandaag bezig geweest om monsters te nemen van dat bluswater. Je zou kunnen zeggen, de aandacht voor de brand wordt nu een beetje verlegd naar de gevolgen die het bluswater eventueel kan hebben. Er zijn monsters genomen. Ze verwachten daar op z'n vroegst vanavond resultaten van, anders in de loop van uh, morgen. Je ziet hier ook wagens van milieudiensten rondrijden, die soms uh, aan het pompen zijn. Kortom, de aandacht gaat vooral nu hieruit naar dat pluswater. Wat heeft dat voor consequenties voor de directe omgeving hier? Wellicht later antwoord in de uitzending en na vijf uur spreken we met de burgemeester van Breda, uh, de heer van der Velde, ook coördinerend burgemeester in het afgelopen, Edmaal. Weet u, wat, uh, weet u al wat u heeft opgebouwd aan pensioen bij de verschillende werkgevers als u verschillende banen hebt gehad? Sinds vandaag is dat op één internetpagina te zien en daarin kunt u ook berekenen hoeveel AOW u zult krijgen. Francine Giskes van de Stichting Pensioenregister is verantwoordelijk voor die informatie-site. Ja, voor het eerst gewoon een helder en simpel overzicht van al je pensioen... wat je bij werk, via werk hebt opgebouwd, plus je AOW. Hoewel de site mijnpensioenoverzicht.nl al voor de lancering plat lag... beseffen de initiatiefnemers dat mensen niet zomaar s'avonds even voor hun lol... na een lange werkdag even gaan kijken hoe het met hun pensioen is. Het pensioen, dat is ingewikkeld, dat is veel gedoe...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 dus het wordt inderdaad een stuk simpeler. Zitten mensen erop te wachten, denkt u? Ik denk het wel. Ik denk dat informatie over je eigen financiële positie... dat dat goed is voor mensen. Hoe compleet bent u al? Zeer compleet. Alle pensioenuitvoerders doen mee. En dat zijn, de, mind you, meer dan 500. En het, we zijn dus ook heel... Trots eigenlijk wel dat het gelukt is om die allemaal aangesloten te krijgen. Die pa van ons, hè, zou die zich wel vermaken nu die met pensioen is. Ja, joh, tuurlijk. Lekker reizen, een beetje klussen. Heerlijk. Hoop dat wij dat later ook kunnen. Ja, dat kun je toch gewoon checken. En dat krijg je zowel te zien, wat krijg ik eh, als ik zo blijf werken als ik nu blijf werken, als wat heb ik opgebouwd tot nu toe. Maar totaaloverzicht, dat is natuurlijk een relatief begrip. Er doen we problemen op bij mensen die een scheiding achter de rug hebben. Dan is het beeld onvolledig. Ja, als men gescheiden is en de pensioenuitvoerder... heeft dat nog niet netjes verevend, zoals dat heet... tussen de twee gescheiden partners, dan kunnen ze dat niet laten zien... en dan kunnen wij dat ook niet laten zien. Mijnpensioenoverzicht.nl laat zien wat de pensioenuitvoerder... over jou kan vertellen. Weet hoe je ervoor staat? Check het op mijnpensioenoverzicht.nl. Als ik surf, inlog en kijk dan zie ik nog niks over mijn aanvullend pensioen of over mijn koopsompolis... of weet ik veel wat ik allemaal in het verleden heb afgesloten. Waarom staat dat er nog niet bij? We hebben ons nu geconcentreerd op pensioenen die via het werk zijn opgebouwd. U heeft het over andersoortige uh, oude dagsvoorzieningen. Die kun je er in ieder geval zelf bij optellen. Wij gaan nu kijken of dit werkt, of mijnpensioenoverzicht.nl op deze manier uh, werkt en voorziet in de behoeften. En als er nog meer dingen nodig zijn, gaan we daar in de toekomst weer over nadenken. Het zou misschien wel prettig zijn hè, als dat er ook al bij kwam. Dan heb je alles in één klap op één scherm. Wij gaan nu kijken hoe het werkt en of het goed werkt. En uh, ja, ik durf best te zeggen, we zijn al heel trots dat dit gelukt is. Met zoveel verschillende uitvoerders en zoveel informatie. Het gaat echt over miljoenen aanspraken. Allemaal in een uh, één paar seconden op pipa nu.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 Straks de onderhandelingen over een nieuwe regering in België zitten muur en muur vast. Onderhandelaar Johan van der Landotte zit nu bij de koning. Gaat hij door of stopt hij ermee? Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdiek. Sinds 1 januari hoeven slachtoffers van geweldsmisdrijven niet langer jarenlang te wachten op een schadevergoeding. Dat regelt een nieuwe wet ter versterking van de positie van het slachtoffer. Tot nu toe bepaalde de financiële positie van de dader hoe snel er werd betaald. Dat je dan veel geduld moet hebben, ondervindt Hans de Bakker. Hij kreeg vorig jaar een schadevergoeding toegewezen nadat hij in 2006 slachtoffer werd van een geweldsmisdrijf. Nou, er was een boze meneer aangekomen toen ik. Uh, wat stond te klussen aan een caravan. op een camping. Die heeft in één keer zonder wat te zeggen. zonder uh, enig commentaar. of dat er een woord gevallen was. Uh, een van mijn ogen totaal blind gestompt. Hij heeft alleen gestompt. achter elkaar op dat oog. Ik had het aan de andere. Ik had nog geen op zijn Hollands gezegd. blauwe lamp. Een, een blauw oog aan de andere kant. Maar dit. Dit oog, dat, dat was aan puin. Mijn vrouw heeft de lens van mijn neus weggehaald met haar zakdoek. Die heeft ze thuis gevonden. Er is een rechtszaak van gekomen. Ja. Deze dader is veroordeeld tot een werkstraf. En daarnaast moest hij ruim 21.000 euro schadevergoeding aan u betalen. Ja. Heeft u al wat gezien van dat geld? Op het moment dat zal tussen de 1.000 en 2.000 euro zijn. Uh, stukjes bij beetjes in eerste instantie. Na dus die periode. 100 euro per maand. En nu is het een paar keer is het 300 euro geweest. Dus uh, ik denk. Ik heb je nu... wel uitgerekend hoe lang u moet wachten. om die 21.000 euro in totaal te krijgen? Ja, tel maar uit. Als ik dan nu op het moment. Een, een ge... nee, ik kan er nog ineens een gemiddelde van nemen. Want die 100 euro heeft langer geduurd. dan die paar keer 300. Maar als je op 100 euro zit, reken maar uit. dan uh, de 210. Uh, uh, maanden dan, uh, zeg maar. De... hoe oud bent u? Ik word over een paar maanden 69, dus... Nina Huigen, directeur van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Vanaf 1 januari is de wet gewijzigd. En zal het voortaan anders gaan? En wat wordt er anders? Een onderdeel van de wet is een voorschotregeling. Uh, ja. Slachtoffers aan wie een schadevergoeding is toegewezen... Uh, die krijgen dan uh, in één keer het hele schadebedrag uitgekeerd. Uiterlijk acht maanden nadat het vonnis onherroepelijk is geworden. En wie betaalt dat dan? Dat betaalt de belastingbetaler. De staat die neemt dan de vordering over, maar die laat het daar niet bij. Die blijft natuurlijk achter de dader aangaan om dat geld dan te innen. Maar dan is de staatsstaat staat dan garant voor het bedrag. Het slachtoffer is geholpen, de dader die blijft betalen... maar dat slachtoffer hoeft niet meer maanden en maanden en jaren te wachten... om dat geld te zien. Die is daar vanaf. Gaat meneer Bakker hier iets van merken? Helaas niet. En met hem zijn er nog andere mensen... die al voor 1 januari een onherroepelijke uitspraak hebben gekregen. Die wet uh, gaat pas in op 1 januari. Dus meneer Bakker zal helaas niet van deze wet uh, gebruik kunnen gaan maken. Ik vind dat jammer... En ik heb staatssecretaris Steven aangeraden om in aanvulling op de wet een ministeriële regeling te maken. En daarmee te zorgen dat het schadefonds, ook voor dit soort gevallen, het schadefonds geweldsmisdrijven, ook dat bedrag dan in één keer tegemoet kan doen. En dat het CIB, de staat, met een, aan de achterkant dan weer regelt dat het, de dader dat geld betaalt. Uh, wat u betreft, hoe lang zou men terug moeten gaan in de tijd? Want je hebt natuurlijk mensen die al tientallen jaren bezig zijn. Ja, nou, dat is een uh, vraag voor de staatssecretaris. Uh, hoeveel gevallen het gaat, dat kan ik niet beoordelen. Nou, uiteindelijk zal het flink in de papieren lopen, ook voor de staat. Want als ze alles gaan voorschieten, dan gaat het om. Durf u een schatting aan? Nou, Ik durf daar geen schatting voor aan, maar dat zal in de miljoenen misschien zelfs miljarden zijn. En dat is natuurlijk wat veel. Uh, maar een groot deel van deze gevallen gaat ook om relatief kleine bedragen... En van het CEB weet ik dat zij 75% van de gevallen dat de dader uiteindelijk ook betaalt. En hoeveel dan die 25%, welk bedrag dat dan is wat overblijft, nou dat moet nu uitgezocht worden. En dat zal bepalen of het realistisch is om die regeling, zoals ik voorstelde, ook uit te breiden voor oudere gevallen. Al dus Nina Huygen, directeur van het Schadefonds Geweldsmisdrijven... in de bijdrage van verslaggever Karin Alberts. Het Centraal Justitieel Castro-bureau verwacht dit jaar ongeveer 10 miljoen euro te moeten voorschieten... aan slachtoffers die onder de nieuwe wet vallen. In België is onderhandelaar Johan van der Lanotte zojuist bij koning Albert aangekomen. De formatie liep gisteren opnieuw vast nadat twee van de zeven onderhandelingspartijen zijn compromisvoorstel hadden afgewezen. Correspondent Joris van Poppel, wat zal zijn boodschap zijn aan de koning? Nou, in ieder geval dat het niet is gelukt om het vertrouwen te herstellen... tussen de Franstalige partijen en de Vlamingen. Dat was zijn opdracht. Zo is die 2,5 maand geleden door de koning het veld ingestuurd. Herstel het vertrouwen en schrijf een proeven van compromis. Een begin van een compromis, zodat ze weer kunnen gaan onderhandelen. Want die zeven partijen hier, uh, die de regering moeten gaan vormen... de enige optie, die hebben al vier maanden niet met elkaar gesproken. Nou ja, gisteravond uh, had hij uh, Johan van der Lanotte... Zijn, uh, of gisteren had hij zijn compromis klaar, heeft hij aan de partijen gestuurd, en die hebben het gisteravond. hebben twee van de zeven partijen hebben gezegd: Nee, dit gaat ons niet ver genoeg. Vlaamse Nationalistische Partijen uh, heeft dat met name gezegd. En, uh, nou ja. Johan van der Lanotte was erg teleurgesteld. Mensen eh, rond hem, zijn partijtop, eh, hebben hem geadviseerd... om zijn ontslag in te dienen bij de koning nu. Of hij dat daadwerkelijk gaat doen, ja, dat zullen we over een, over een uurtje, over twee uur weten. Um, die Vlaamse nationalisten die wilden vooral meer macht voor uh, uh, Vlaanderen. En ze vonden de tekst zo magertjes dat ze er zelfs niet over willen onderhandelen. Al dus Bart Dwever. Ik denk dat het nu aan de bemiddelaar is, die alle reacties kent van iedereen... en die wellicht ook niet iedereen telefonisch contact zal uh, gehad hebben... om te oordelen uh, wat hij gaat doen. Hè. Hij is de regisseur, nog altijd. Wij hebben eigenlijk gezegd, we hebben fundamentele opmerkingen... en die willen we overmaken en dan kijken of er nog iets mogelijk is. Nou, jongens, is er nog iets mogelijk? Nou ja, hele goede vraag. Uh, het is heel moeilijk. Fundamentele bezwaren hebben de twee partijen die gisteren nee hebben gezegd. Dus dat gaat niet over punten en commas die ze nog aangepast willen zien in dat compromis. Maar dat gaat echt over de, de, de, de, hoeveel macht Vlaanderen krijgt, hoe het geld verdeeld gaat worden. Uh, daar zijn, daar nou willen ze eigenlijk een andere aanpak. Dus dat, dat kan nog geen lang duren. We zijn 207 dagen, meer dan zeven maanden al bezig hier. Of bijna zeven maanden bezig hier met de Formatie. De vraag is ook natuurlijk, Johan van der Lanotte... die het nu doet, de, nu, de bemiddelaar van de koning... als hij het niet kan, wie moet het dan wel gaan doen? We hebben het uh, al gezien. Precies, ik heb ze even op een rijtje gezet... maar koninklijk verkenner hebben we gezien hier de afgelopen maanden. Een koninklijk bemiddelaar, een koninklijk opdrachthouder... een koninklijk verduidelijker en een koninklijk informateur. Nou ja, er is nog vast wel een titel te verzinnen... maar heeft het allemaal nog, nog, nog zin... Zelfs een van de partijen die gisteren het meest kritisch uh, was... die zegt, laat Johan van der Lanotte... we zijn het niet met hem eens met zijn nota... maar laat hem alsjeblieft niet zijn ontslag aanbieden... want dan weten we ook niet wat we moeten gaan doen. Dus geen koninklijk um, bombardement in dat opzicht? Uh, nee, misschien een, een, een koninklijk speurneus, een koninklijk masseur. Uh, er zijn al allerlei termen... Uh, Gevallen hier. Uh, om zes uur geeft uh, Van der Landhanten een persconferentie. Een half uurtje later geeft Elio Di Ruppel, de leider van de uh, Waalse Franstalige Socialisten... een hele belangrijke machtige figuur, geeft ook een persconferentie. Wellicht dat hij het maar moet gaan doen. Aan het einde van dag 207. Dankjewel Joris van Poppel. En we hebben later in de uitzending Mark Eskens, die het maar eens mag uitleggen. Een oud-premier die het ongetwijfeld ook een beetje moedeloos vindt gaan worden. Maar dat gaan we vragen. Tijd nu voor de middageditie van de radioroute... waar we de hele week mee bezig zijn. Economieverslaggever Bart Kamphuis is bij het bedrijf VDL Bus Chassis in Eindhoven. En bedrijfsleider Louis de Jong legt er vanmorgen uit... dat zijn relatief kleine bedrijf best goed kan meekomen... met reuze concurrenten als Volvo en Mercedes. Het komt, zegt hij, omdat ze snel kunnen schakelen... en inspelen op bijzondere wensen van klanten. Bart Kamphuis en Louis de Jong gaan nu verder met hun tocht door de fabriek. Alles goed dan? Zetting voldoende? Zeker. Oké. Okay. De modules van WEA LAC zijn die op tijd binnen? Kunnen we hmm. goed vooruit? Ja, ik kan er zo goed vooruit. Oké, nou, goede okay, nou, kiezen. Dat is uitdaging voor mij vandaag. Vandaag niet. Oh, okay. Morgen misschien wel, maar vandaag even niet. Oké, okay, dankjewel. Wat zijn die modules die u hier maakt? Dat zijn volmodules, modules, zijn voorkantjes van diverse soorten uitvoeringen, zeg maar. Van, uh, Touring kar van CTS, van, uh, van allerlei soorten uh, modellen. Zo. En waar gaan deze voorkantjes naartoe? Uh, dat verschilt, uh, die gaan of naar België of naar Dubai. Dat verschilt nog uh, ja, per order, zeg maar. Zo. Ja, dan komen ze in verschillende bussen terecht. Juist, inderdaad. Ja. Deze modules die hier liggen, die we, die zijn enerzijds voor de Dubai-order. En anderzijds voor de order die we voor België gescoord hebben, via VDL België voor de tech dat is een grote orde van 217 voertuigen. Ik denk wel de, een van de grootste orders in de geschiedenis... die wij in België ooit gedaan hebben. Hoe is het in uh, 2010 gegaan? Nou, in 2010 is het eigenlijk boven verwachting verlopen. We hadden een prognose gemaakt van 750 voertuigen. En ook gedacht dat we daar onze capaciteit in moesten zetten. En uiteindelijk hebben we toch uh, ruim 1000 voertuigen... kunnen produceren afgelopen jaar. Wat eigenlijk ja, best boven verwachting is. Hoe komt dat? Ja, dat is, een, dat is een beetje moeilijk te zeggen. We hebben nu toch een aantal klanten, met name uit het buitenland... Die, waarvan we eigenlijk geen gedachten hadden dat die zouden gaan investeren in 2010. Want iedereen is een beetje terughoudend natuurlijk. Waarvan de investeringen uiteindelijk toch losgekomen zijn. En uh, waar we natuurlijk heel erg blij mee waren. Hoe kijkt u naar het uh, nieuwe jaar uit, 2011? Nou, 2011 zien we eigenlijk wel weer... toch wel weer als een beetje een, een lichtpuntje in, in ten opzichte van het verleden. Het eerste kwartaal van 2011 zijn we al vrij aardig gevuld. Wij kijken altijd maar zo'n 13 weken vooruit. Dus voor de eerste 13 weken van 2011 ziet het er goed uit. En nu moeten we eraan gaan werken om het tweede en derde kwartaal weer te gaan vullen. Wat zijn de grote klappers die uh, dit jaar tot een succesjaar moeten gaan maken? Nou, we hebben met name in Zuid-Afrika eind vorig jaar een orde gescoord... van 128 voertuigen voor, uh, voor uh, de Zuid-Afrikaanse markt. Dat zijn hele speciale voertuigen. En dat is eigenlijk toch wel een, een best reële grote orde... Waarom is die groot? Nou, omdat die markt, die markt is natuurlijk opkomend. Het is een markt van pak en beter over compleet Zuid-Afrika van zo'n slorgend 10.000 voertuigen. En uh, dit is eigenlijk de eerste grote order die wij daar te pakken hebben kunnen krijgen. Wat betekent dat we dus een stukje van het marktaandeel aan het pakken zijn. En das, ja, in deze tijd is natuurlijk heel erg belangrijk. Hoe doet een relatief klein bedrijf dat? Uit? Een relatief klein bedrijf uit het Nederlandse Eindhoven om uh, helemaal daar in Zuid-Afrika een stuk van de markt te pakken? Nou, we hebben daar een type chassis neergezet waarvan je zegt van, nou, dat kan. En zeker in die landen, kun je daar heel goed mee rijden. Daar heb je een lage kilometer crossprijs mee en een hele hoge betrouwbaarheid. En dat betekent dus dat die klanten die dus eigenlijk relatief ja, niet extreem veel geld hebben, toch een, een goed product op de markt hebben staan met een hele lange levensduur. Daarmee zijn wij denk ik een stukje sterker ten opzichte van onze concurrenten. U werkt in belangrijke mate voor het openbaar vervoer. Nu is het openbaar vervoer is in Nederland enige tijd geleden geprivatiseerd. is van de markt geworden. Wat voor invloed heeft dat op uw bedrijf? Nou, op zich ja, is, het, is het daardoor natuurlijk dat je met particuliere klanten moet onderhandelen. En bij openbaar vervoerordels gaat het vaak om, om een groot aantal voertuigen tegelijkertijd. Ja, want je hebt concessies van complete gebieden waar ze toch vragen te praten over 150, 200 voertuigen... die in één keer vervangen dienen te worden. En daarin... Ja, wordt het toch wat moeilijker omdat het daarmee ook de banken mee moeten gaan werken. Met die Want in principe is het een privéklant. En die privéklant moet natuurlijk een financiering te trekken voor 200 voertuigen in één keer. Nou, dat is best wel een moeilijke aangelegenheid. En wat betekent dat concreet? Nou, dat betekent concreet dat, dat de klanten over het algemeen heel veel moeite hebben om hun financiering rond te krijgen. Ze proberen langer met bepaalde voertuigen te gaan rijden. Wat natuurlijk niet ten goede gaat van de kwaliteit en de comfortabele transporten voor de passagiers. En eh, ja, dat de aantal orders wel wat terugnemen. Als je daarbij zou denken dat een, een, een fabrikant in samenwerking met banken een constructie zou kunnen bedenken... waarin we de klant kunnen helpen om die bussen wel op de markt te zetten... waardoor de, klant, de privéklant niet zo'n hoge investering hoeft te doen... dan denk ik dat het voor Nederland een stuk makkelijker zal worden. Maar de banken willen daar nog niet zo echt aan meewerken? Nou, wat wij hier in Nederland zien is dat dat dus niet op grote schaal... Uh, je ziet het wel in de personenwagenbusiness, da, daar wordt wel uh, leaseconstructies uh, uitgevoerd. Maar in, in de grotere producten waar, waar fabrikanten en banken samen iets moeten doen, dat zie je in Nederland eigenlijk nog niet. In Duitsland zie je het er wel. We zien het, het geval uh, wat we in Groningen gezien hebben, 450 bussen. Die dus gewoon met een leaseconstructie op de markt worden gezet, waarbij een klant eigenlijk geen investering heeft. Nou, dan wordt de drempel om nieuwe bussen te kopen natuurlijk toch een stuk lager. Bedrijfsleider Louis de Jong van VDL Bus Chassis in Eindhoven. Morgen is de laatste stop in de radioroute... en Bart Kamphuis is dan bij Van Landschot Bankiers. En Louis de Jong heeft, zoals de traditie voorschrijft... alvast een vraag aan de bank. Mijn vraag aan Van Landschot is... is het nou mogelijk om dat fabrikanten, voor, zoals wij als VDL voor bussen... Eh, samen kunnen werken met banken waarin wij constructies kunnen bedenken... zodat een klant, ja, in deze situatie dus echt een privéklant... Uh, op een makkelijkere manier bussen af kan nemen. Een leaseconstructie. Een leaseconstructie, ja. Dat zou de beste oplossing zijn in mijn beleving. En het antwoord op deze vraag morgenochtend na half acht... in het NWS Radio 1 Journaal op het weblog Economie op nws.nl... foto's van de bedrijven die we deze week hebben aangedaan. Na drie jaar training te zijn geweest van Annie Friesinger... stopte schaatscoach Gianni Romme afgelopen zomer over naar de Italianen. De ploeg van Enrico Fabri. En in zijn eerste seizoen in Italiaanse dienst... heeft Romme komend weekende een thuiswedstrijd, het EK-schaatsen in Colalbo. Sebastian Timmerman is daar ook. Hij staat tegenwoordig in het Azzurri blauw langs de kant van de ijsbaan. De voornaam van Johnny Romme past goed bij de functie van bondscoach van Italië. Een klein land in het schaatsen. Romme heeft zo'n acht schaatsen zonder zoeden. met als bekendste natuurlijk... Uh, Enrico Fabriz, wat natuurlijk een uh, wereldtopper is. Uh, Matteo Enesius uh, was natuurlijk ook altijd een man die uh, in de 10% enorm goed is. Is hij nog steeds. Uh, constateren we een beetje op 1500 meter op. En de rest van de jongens, ja, dat zijn allemaal jongens... die eigenlijk een beetje in het middenveld meereden. Daar heb ik twee veteranen nog in zitten. Hermano uh, Riotti en uh, Chiara Similonato. Die zijn beide 35, dus daar kan je ook niet van verwachten... Hey, die maken nog eens even een sprongen voorwaarts. Dus wat we vooral op concentreren is dat uh, ja, wat, wat jong talent... en daar heb ik ook wel een paar van tussen zitten... die je probeert beter te maken, maar daar heb je een paar jaar voor nodig. Is er aanwas in een land waar toch de meeste aandacht uitgaat... naar sporten als voetbal, uh, wielrennen natuurlijk? Ja, nou ja, de aanwas is natuurlijk niet veel... Maar aan de andere kant, er zijn nog steeds uh, jonge kinderen die schaatsen. En uh, daar moeten we uh, vooral blij mee zijn dat dat nog steeds komt. En uh, dat moet je in afwachten in hoeverre dat dat uh, in die jaren daarna... allemaal door, nog door gaat groeien als talenten. Ja, dat, in zo'n land, je hebt, ik geloof dat er 93 licentiehouders zijn. Ja, dat is natuurlijk heel weinig. Maar goed, dat, dat is nou eenmaal zo. Normaal gesproken is de, is de basis uh, Baselga de Piné... omdat ook Trentino sponsor is van onze uh, hoe heet het, federatie. Ja, uh, Trentino is de, is de, hoe heet het, de provincie waar Baselga ligt. Alleen ik probeer wel uh, deze twee banen, dus Baselga en Colabo... beide te ondersteunen, dus dat we ook trainingskampen draaien hier. Want dan schaatsen ook mensen hier. En het is altijd goed als ze mensen in het nationaal team zien schaatsen. Ook voor de jonge jeugd, dat motiveert. Een van de twee banen, als daar ooit een, een dak overheen komt... ja, dat zou prachtig zijn. Maar ja, dan moeten ze wel een paar uh, ja, gelden zien te vinden... Waar ze daardoor ook, ook uh, dat kunnen uh, verwezenlijken. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. De huisartsenpost in Nijmegen zet extra mensen in. Nou, bekend werd dat er twee kinderen zijn overleden aan de Mexicaanse gier. Ik maak me wel zorgen over het vertrouwen dat mensen nog hebben in politiek. Want ik rij het niet meer uit. Ranking the news. nu op nummer 1. Er zijn geen schadelijke stoffen vrijgekomen bij de brand gisteren in Moerdijk. Stem ook op het Nieuws van de Dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking the news van vandaag.